De Griekse premier Papandreou heeft gezegd dat zijn land alle afspraken zal nakomen. Het Italiaanse parlement heeft definitief ingestemd met nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Italië heeft een van de hoogste schuldenlasten van Europa. Met het bezuinigingspakket van meer dan 50 miljard euro... hoopt het de staatsschuld onder controle te krijgen. De NASA heeft het ontwerp onthuld van een nieuwe grote raket... die moet Amerikaanse astronauten onder meer naar Mars brengen... De eerste testvlucht, nog zonder bemanning, staat gepland voor 2017. Acht jaar later zou dan de eerste bemande vlucht van de raket kunnen zijn. De ontwikkeling van de raket gaat zo'n 13 miljard euro kosten. Ajax heeft zijn eerste poolwedstrijd in de Champions League tegen Olympique Lyon niet weten te winnen. Te play van Amsterdam 0-0. In de andere wedstrijd in de pool won Real Madrid met 1-0 van Dynamo Zagreb. En dan het weer. Vannacht in het noorden mogelijk nog een beetje regen. Morgenochtend in het noordoosten ook nog kans op wat regen. Maar verder is het droog en afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Ik hoorde laatst iemand zeggen, uh, je herkent het paradijs pas als je er weer uit bent. Dat vond ik wel een mooie opmerking. Geluk en uh, gelukkig zijn lijkt vanzelfsprekend als je het meemaakt. Maar achteraf, als het weg is, dan pas uh, zul je het waarderen en blij zijn dat je dat uh, mee hebt mogen maken. Voor heel veel mensen is geluk helemaal niet vanzelfsprekend. Al is het maar omdat ze geteisterd worden door depressies. Over dat onderwerp, depressies, geluk, wordt morgen een symposium gehouden... georganiseerd door de Nederlandse Hersenbank. Een van de organisatoren is mijn gast vannacht, Damian Dennis... hoogleraar psychiatrie aan de UvA. Welkom. Ja, dankjewel. Gaan we u of jij zeggen? Want in dit geval vind ik dat ingewikkeld. We zijn leeftijdsgenoten. <laughs> we gaan maar je of jij zeggen, ik zal een poging doen. Ja, in België is het gewoon u dan, hè? toch? In België is het, zou het zeker u zijn, ja. Ja, ja, ja. En uh, uh, dan ga ik nu zeggen, jouw oude land, jou, jouw land ja. waar je nog steeds het paspoort van draagt, die lijkt een regering te gaan krijgen. Ja. Is, is de Belg in jou dan opgetogen, of denkt hij, ach, dat moeten we nog maar eens even afwachten? De tweede, ik ben wel sceptisch. <lacht> ik denk niet echt dat dat zal komen. Maar goed, we zullen we wel zien. Heb jij achteraf wel eens in het paradijs gezeten? Ja, ik, ik heb nooit in het paradijs gezeten. Ik denk ook niet dat dat heel prettig zou zijn. Want het paradijs uh, veronderstelt dat je in een situatie zit... waar je altijd op elk moment voortdurend blij bent en gelukkig. En dat is helemaal niet prettig. Want geluk kan je pas echt goed ervaren als er ook ongeluk is. Je hebt een soort van tegenstelling nodig. Wat gebeurt er in de hersenen? Als je gelukkig bent, uh, is dat een stofje in de hersenen dat geluk veroorzaakt? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar dan ga je geluk definiëren als een gevoel van plezier... Van, uh, zoals men dat soms technisch zegt, hedonie, van aangenaam gevoel. En dat gaat, uh, dat kan je duidelijk in de hersenen zien dat het gepaard gaat met een stijging van dopamine. Dopamine is zo een van die stofjes. Dat neemt toe in de nucleus accumbens, in de basale ganglia. Dat zijn uh, wat termen om aan te tonen dat daar precies een toename van die stof aanwezig is. En op het moment dat je je goed voelt, ga je dat, kan je dat zien stijgen. Je zou het kunnen isoleren en je zou er een drankje van kunnen maken. Ja, zeker. Wel, dat is wel lastig omdat. Het, uh, moeilijk door uh, de bloed hersenbarrière drinkt. Maar heel veel drugs zijn eigenlijk gebaseerd op het principe... om dat stofje vrij te, vrij te laten. Cocaïne bijvoorbeeld. De bijeenkomst morgen is georganiseerd door uh, uh, de Hersenbank. De Hersenbank uh, verzamelt hersen, om het even onderbiedig te zeggen... voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. Waarom is dat nodig, hersenweefsel verzamelen? Ja, het is uitermate belangrijk, omdat... Uh, als je tenminste iets wil begrijpen van hersenaandoeningen... Parkinson, Alzheimer. Dan moet je eens gaan kijken ook wat er precies in de hersen... Dat zijn wat, hersenziektes. Dat zijn hersenziektes. En dat, dat neemt iedereen al heel lang aan. En die hersenbank is ook gesticht in 1985, denk ik, door Dick Swaap... die nu het beroemde boek heeft geschreven. Uh, heel belangrijke daad. Hij is daar begonnen met dat verzamelen, ook voor hersenaandoeningen, in het bijzonder Alzheimer. Maar de laatste jaren, denk ik de laatste, zeker vijf, zes, zeven, acht jaar, is ook duidelijk dat psychiatrische aandoeningen dat het eigenlijk ook hersenaandoeningen zijn. Zoals welke aandoeningen? Depressie bijvoorbeeld? Depressie, schizofrenie, dwangstoornis, heel veel aandoeningen. Het, het, het zijn natuurlijk psychische stoornissen, maar het zit ook in de hersenen. Waar zou het anders kunnen zitten? We gaan het daar uitgebreid over hebben, over in dit uur van Casaluna over wat er nou precies in die hersenen gebeurt... wat, wat daar nu de stand van zaken is, wat de stand van weten is... en waar de hiaten nog liggen... Ik zal voor het eerst even naar het Antwoordapparaat luisteren. Gisteren ingesproken uh, door Helco Span. Uh, en gericht aan mijn gast uh, Damian Dennis. Er is één nieuw bericht. Hoi Frank, met Helco. Jouw gast Damian Nijs is psychiater. En hij is er van de organisatoren van een symposium. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Hersenbank. En die Hersenbank die verzamelt hersenweefsel van overleden personen. die zich als hersendonor hebben laten registreren. En wat ik nou wel eens zou willen weten is of jouw gast zelf ook zo'n hersendonor is. Ik wens jullie een uh, goed gesprek. Ik kan me niet voorstellen dat er nu een negen gaat komen. Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat <coughs> ik, ik heb me nog niet aangemeld. <laughs> dus maar het is een goede vraag. Dat, dat zou ik eigenlijk morgen meteen moeten doen. Ja. Ik heb er ook geen enkele bezwaar tegen, maar het is bij mij nog niet opgekomen. Maar dat is wel wonderlijk voor iemand die zo dicht tegen ja, de materie aansluit. Ja, is wonderlijk. Maar dat denk ik wel typisch voor mensen die dan in de hersenen zitten... dat ze zelf over hun eigen hersenen nadenken. Misschien is het ook wel gezond. Maar dit soort van vragen gaat er ons toe brengen om dat te veranderen. Een donorcodicyl is niet voldoende. Als je, uh, want het is ook nog een hele speciale procedure, geloof ik. Ja, het is een bijzondere procedure. Ja. Je moet een toestemming verlenen en... Uh, ja hersen is natuurlijk toch wel iets anders dan, dan een lever of een nier. Het is toch gaat toch een beetje dichter bij de identiteit van de persoon. Wat wij zijn, wie wij zijn, onze liefde, onze rechtvaardigheid... dat zit er allemaal in. Het brein, dat ben ik. Ja, voor een stukje wel. Wij zijn meer dan het brein, maar wat we zijn zit zeker ook in het brein. Dus als je daar iets mee gaat doen... dan heb ik de indruk dat het toch mensen wat harder raakt... Dan andere organen. Uh, een is niet voldoende. Er moet een aparte, specifieke verklaring komen ja. uh, te vinden op hersenbank.nl. Ja, Althans kan je de website pad, vinden. Ja. Hoe je dat moet doen is daar te vinden. Uh, uh, een, een, een verklaring ter beschikkingstelling aan de wetenschap is ook niet voldoende. Uh, dan weet ik niet zo precies of dat niet voldoende is er is een apart formulier, registratieformulier dat je moet invullen, specifiek voor de hersenbank en daar kan je, op die website kan je alles vinden en dan, uh... alle informatie, ook ja. alle vragen die daarbij ja, horen over, ja. uh, en het is belangrijk, want er is nog steeds een grote behoefte er is nog altijd een behoefte, zeker aan hersenen van mensen die lijden aan psychiatrische aandoeningen er zijn heel veel hersenen beschikbaar van mensen die normaal zijn uh, controlepersonen maar voor uh, de aandoeningen is het heel moeilijk om ze te vinden wat kunnen jullie als wetenschappers nou daaruit vissen? Uit bijvoorbeeld de hersenen van iemand die uh, uh, een psychiatrisch verleden heeft? Je kan allerlei dingen doen. Uh, je kan, natuurlijk, die hersenen die, die, die zijn dood. Dus daar, daar moet je dan wel mee doen. Je kan in die cellen gaan kijken. Of om te kijken of er veranderingen opgetreden zijn binnenin. Je kan gaan kijken naar zenuwbanen. Of dat die. Anders zijn dan bij andere hersenen. Er zijn heel veel mogelijkheden. Je kan naar gebieden gaan kijken, of ze groter of kleiner zijn, verbindingen tussen gebieden. Dus je, je kan iets op het spoor komen van de substantie die aan de oorsprong zou kunnen liggen van zo'n bepaalde hersenaandoening. En dat is voor die ziekte van Parkinson en voor de Alzheimer-ziekte al langer bekend, dat er ook werkelijk dingen te zien zijn. Voor psychiatrische aandoeningen is dat heel, heel nieuw. Daar op, op eerste zicht was daar niet zo heel veel te zien. Het, maar met de... Het raakt ook wel een zenuw, denk ik, die, die, die discussie. Want daar zit de nature of nurture-gedachte acht vraag achter. Uh, uh, is iets aangeboren of is iets aangeleerd? Als het gaat om, om, om ziektes, bijvoorbeeld depressie. Is er zeker in de jaren 70 een belangrijke stroming geweest? De maatschappij maakt mensen ziek. Ja, absoluut. Ja, Dat, dat komt steeds terug. Hè. Mind, brain, lichaam, geest, nature, nurture. En ik vind het, het is een tekortkoming van onze menselijke geest... dat we altijd zo graag in... En twee spalten denken. Maar dat is de realiteit natuurlijk niet. Ik, ik zou persoonlijk willen van... ...het verschil of het onderscheid tussen het een en het ander. Het is altijd beide samen. Maar we zijn zo gecreëerd dat het makkelijker voor ons is... ...om te zeggen, het is ofwel dit ofwel dat. Maar natuurlijk, als iets in de hersenen gebeurt... ...dan gebeurt het ook in de omgeving en omgekeerd. Als ik aan het lachen ben... ...dan gaan er stofjes veranderen in mijn hersenen. En door stofjes te veranderen in mijn hersenen... ...kan ik mensen aan het lachen doen brengen. Dus die, die, uh, die richting die gaat gewoon beide kanten uit. Dat betekent dat er dus een continu stofwisseling plaatsvindt in die hersenen. Ja. Op het als ik lach, dan verandert wat in mijn hersenen. Absoluut, ja. Dus het idee dat de hersenen zoiets zijn, dat, dat dacht men vroeger wel. Maar je wordt ermee geboren en ontwikkelt zich dat. En dan vanaf een jaar of 18 is dat één... Een... Afstervende bende. Ja, dan kan het alleen maar afsterven als je veel alcohol drinkt en rookt en zo verder. Dat is, dat is helemaal achterhaald. Het is heel dynamisch. Er worden dingen aangemaakt, andere dingen sterven af. Dus men weet sinds een, een ruime tijd dat dat een heel... Ja, een dynamisch stukje geheel is dat reageert op omgevingsfactoren. En daarom is het een soort van spiegel van, van wat er gebeurt aan de buitenkant. Wat zijn hersenen eigenlijk? Vet. Het zijn eigenlijk. Hersenen moet je je voorstellen als één grote vetmassa. En, uh, vet voornamelijk omdat het bestaat uit cellen. En je uh, hebt verschillende soorten cellen in de hersenen. Maar die cel bestaat uit celwanden. En daarom is dat vet zo belangrijk. Hoofdzaak heb je een soort van structuur die die, die cellen bij elkaar houdt. Cellen zijn in het geval van de hersenen lange draden. Zo moet je je voorstellen. Want het is een soort van enorme telefooncentrale. Een hart dat moet samen... Uh, dat is een spier. Het zorgen dat het bloed er doorstroomt. Lever zorgt voor een soort van uh, ontgifting. Eh, zoals de nieren en hersenen. Die, die doen niks anders dan uh, met elkaar uh, telefoon, uh, telefoontjes maken. Gewoon boodschappen overbrengen van A naar B. Maar dat is, dat is zo bizar. Als je, als, als, als, uh, jij vergelijkt het met een telefooncentrale. Uh, maar als je, als je een dieselmotor, als je de stroom afhaalt... dan blijft die dieselmotor doorlopen. Mm -hmm. Als je uh, een, een hart loskoppelt van, van de hersens... dan gebeurt er helemaal niks meer. Het hart doet niks. Het hart kan je nog wel een beetje laten doorlopen. Eigenlijk. Als je de goede stoffen in, in, in, op spuit, dan kan je het nog wel een beetje laten samentrekken. Eigenlijk. Ook als het al uit het lichaam is gehaald. Hersenen die hebben heel veel glucose nodig, suiker en zuurstof. Op het moment dat dat uh, niet voorradig is, dan is dat ook orgaan dat het eerst uh, afsterft. Dat dus eigenlijk niet meer kan functioneren. Vandaar dat het heel gevoelig is voor uh, ja, zuurstof en, en, en uh, glucose en maar wat, wat zorgt er in... Want je zegt, het is eigenlijk een partij vet. Ja. Uh, voornamelijk vet. Het uh, betekent niet dat een hardloper minder slim is dan een niet-hardloper, denk ik? Die is minder vet. Ja, vet. Je moet, ik bedoel, er zit heel veel cholesterol in. Er zit die celmembranen bestaan uit... Hè. Dat is een soort vet, maar het is niet, natuurlijk niet vet... Uh, zoals een mens... zoals je zegt van iemand die, die is vettig of zo. Uh, het is, het is de, gewoon de benaming van de stof van de hersenen. Maar je vraagt wat. Het zijn geen spieren natuurlijk. In dat opzicht is het vet. Maar als je... Diep in de hersenen kijkt, dan zie je dat het bestaat uit een aantal holten waar vloeistof in zit. En uh, ruwweg zou je kunnen zeggen, witte stof en grijze stof. Grijze stof is datgene wat allemaal, uh, dat zijn samengepakte celkernen. Dat zijn dus die bolletjes als het ware. En die witte stof zijn de lange draden die de verbindingen vormen met andere cellen. Dat zijn de kabels van de telefoon. Precies, van de ja. En je moet je voorstellen, miljarden cellen en een tientallen miljarden van die verbindingen. Je hebt een, een heel klein model meegenomen... Ja? Uh, met witte handschoentjes die nu verdwenen zijn. Maar ik mocht er niet aankomen. Nee, je mag er zei? toch wel eens aankomen. dan? Het is een, uh, een, een kubus, een doorzichtige kubus. Ja. Met een uh, model van hersenen, maar dan nagebouwd. Dus het zijn geen echte hersenen. Uh, maar misschien kan jij beter beschrijven dan ik... wat, wat, wat we nu zien. Ja, het is een... Uh, even los van de ingreep, uh, uh, maar even de hersenen ja, zien. Ja, een glazen uh, kubus inderdaad. Uh, waar je door kan kijken. Dus je kan een beetje zicht krijgen op... Uh, dridimensioneel model van de hersenen. Want het is, uh, dat speelt zich natuurlijk af in drie vlakken. Wat we zien, de hersenen bestaan uit kwabben. Uh, die zijn onderverdeeld. Je hebt de parietale kwab, een temporale kwab, uh, verschillende soorten kwabben. En je hebt een linker en een rechter hersenhelft. Uh, die zijn met elkaar verbonden. Onderaan hangt zo een dingetje, dus de hersenstam. Die geeft informatie door van de hersenen naar wat dan heet de perifere zenuwen. Dat zijn de zenuwen die terechtkomen helemaal diep in je lichaam... die spieren aansturen... je vingers doen bewegen en zo verder. Maar dat die, is de hoofdleiding, zeg maar. Dat is de hoofdleiding. Dus die, die vingertjes die pikken dingen op... die gaan via die kabeltjes naar de hersenen. Die hersenen verwerken, die zeggen... aha, die vingertjes hebben iets gevoeld... en dan gaan we het vingertje laten bewegen... en die sturen terug een boodschap naar beneden... en zeggen tegen het vingertje... ga maar eens bewegen en dan beweegt het vingertje. En zo gaat het voortdurend... Vanuit ons lichaam gaan allerlei boodschappen naar de hersenen. Dat wordt daar verwerkt. Er gebeurt iets mee en dat wordt teruggestuurd. Nou zijn er zijn twee hele kleine hersendeeltjes daarin ja. te zien. <kijnt> uh, echt, echt werkelijk in het centrum van, van de hersens. Wat, wat is dat? Ja, wat je hier ziet, uh, dat, zijn, dat heet dan technisch de basale ganglia... of de diepe hersenkernen. Dat zijn... Uh... Dat zijn een beetje de oudere hersenen. Dat, of ja, oud in de zin dat die, hersenen, die hersenstructuren ook bij dieren aanwezig zijn. In die evolutie heel oud. Dus de meeste diersoorten hebben ook dit soort van uh, hersendelen. Die hebben alleen dat? Die hebben alleen dat. Ja, die hebben een beetje cortex. Cortex, dat, heeft, dat zit dus bij, hier bij de mensen heel veel cortex. Daar hebben dieren heel weinig van. Uh, omdat ze niet zo goed kunnen nadenken. Of andersom. Dan hebben we weer de nurture nature uh, gedachten. Um, maar het zal waarschijnlijk andersom zijn. In de zin dat, doordat we zo dus weinig hebben, ze moeilijker kunnen nadenken. Maar bijvoorbeeld, je hebt daar een, een, een, een stukje, de amygdala. Dat zijn twee kleine amandelvormige kerntjes. Vandaar de naam amygdala, die kan je moeilijk zien. Die zijn verantwoordelijk voor de emotiebeleving en de angst. Dus als je schrikt, dan worden die actief. Maar dat is in feite het instinctdeel. Ja dat, is, ja, dat zou je kunnen zeggen, instinctdeel, dat hebben dieren ook. Dus, dus hoe primitief, Primitieve goede dieren, hoe, hoe dat deel hebben ze allemaal. Zoals een vlieg of een vrouw ja, heeft dat. Dat hebben ze allemaal, ja. Die kleine deeltjes hebben ze allemaal. Ze ja, dus zijn belangrijk voor die emotieregulatie, voor ademhaling, voor allerlei andere functies. En hoe complexer en groter die hersenen, hoe uh, slimmer we worden, hoe beter we in staat zijn verbanden te zijn, om dingen te onthouden. Ja, die cortex die er bovenop hangt bij mensen... die is heel uitgebreid met al die verbindingen... die is heel belangrijk uh, inderdaad om na te denken. Op, op onze website, kazaluna.ncv.nl... is een foto van jou te zien met precies deze kubus. Dus okay. als u denkt, thuis luisterend, uh, waar hebben ze het over? Dan kijk even op kazaluna.ncv.nl... Uh, want dan is het uh, uh, daar te zien. Um, deze hersenen, zoals je deze miniatuur laat zien, die hebben we allemaal... maar die hebben ook mensen waar de hersenen niet volledig goed van functioneren. Mensen met depressies of mensen met een ernstige ziekte. Mm -hmm. Wel, <coughs> die hersenen aan de buitenkant zien er uh, normaal uit. Men, zeker met depressie en psychische aandoeningen... zijn die afwijkingen heel subtiel, heel uh, moeilijk te zien. En dat is maar sinds de laatste vijf à tien jaar dat we echt... Uh, methoden hebben om dat duidelijk te maken. Bijvoorbeeld met neuroimaging, beeldvorming, scanners. Dan ga je iemand in een scanner uh, leggen en dan ga je die een testje laten doen. En dan zie je dat mensen met een depressie bijvoorbeeld... dat testje minder goed kunnen doen. En dat die gebieden, die verantwoordelijk zijn voor dat testje... ook anders functioneren. Maar die, die scans, die MRI-scans, dat, dat, dat heeft toch een enorme wereld geopend voor ja, jullie? Absoluut. Ja, absoluut. Je kan iets zien en dat willen mensen altijd. Dus dat heeft uh, de wereld geopend op verschillende vlakken... En opeens is het vakgebied heel interessant geworden... want je kan iets laten zien aan je buurman. Uh, en het heeft ons ook iets geleerd inderdaad over de verbanden tussen die gebieden... de circuits die belangrijk zijn. Dus dat is, dat is inderdaad een enorme, heeft een enorme vooruitgang betekend voor het vak. Ja, de psychiatrie, <tus> jouw vak, psychiatrie, heeft een ja. enorme vooruitgang betekend... Voor, voor alle hersenonderzoek, voor alle, hersen, voor alle hersenwetenschappen. Ja, alle hersenaandoeningen, ja, ja, absoluut. Je, je, zie je daardoor ook nu doorbraken in onderzoek? Dat gaat wel traag, maar je ziet wel door. We weten nu bijvoorbeeld dat bij die bepaalde aandoeningen... die bepaalde hersenfuncties gestoord zijn. Dat die circuits dat die minder goed functioneren. En dat heeft onder andere geleid tot een vrij nieuwe techniek... in de psychiatrie, althans, waar je dus met zo'n elektrode... die je in de hersen plaatst... de activiteit van het hersengebied kan beïnvloeden waardoor dat enorme klachtenafname kan optreden bij mensen die heel ernstig ziek zijn. Ja, dat, dat, dat is waar jij begin dit jaar mee in het nieuws gekomen bent. Ook met, met een techniek de diepe breinstimulatie Ja, diepe breinstimulatie, ja. Wat was, houdt dat precies in? Nou, het is een techniek die bestaat al langer, al twintig jaar. Die werd toegepast voor het eerst bij de ziekte van Parkinson, bij bewegenstoornissen waar men een elektrode in de hersenen plaatst, diep. Vandaar diepe hersenstimulatie, ongeveer in, in dat gebiedje dat we, waar we net over spraken. En door uh, elektrische pulsjes, stroompjes, ga je die activiteit van dat hersengebied veranderen. Remmen, maar je kan het eigenlijk ook activeren. En dat is zeer effectief voor mensen met uh, hele moeilijk behandelbare uh, hersenaandoeningen. Ziekte Zo. van Parkinson, maar ook depressie, dwangstoornis, verslaving zelfs. Misschien wel eetstoornissen. En dat is enorm in opgang. En dankzij de neuroimaging kan je dus bepaalde circuits in kaart brengen. En als je dan weet waar die dysfunctie zit. Waar die hyperactiviteit vergroten of verminderde activiteit zit. zou je dan met zo'n elektrode dat kunnen normaliseren. En wat voor stadium zit, zit die techniek, dat DBS? De techniek is nu al wat ouder, 20, 25 jaar. Het is een vrij veilige techniek. Uh, dit, dit, het stadium waarin dat zit, is dat dat uh, vlot wordt gebruikt. Onder andere in het AMC in Amsterdam. Zo een beetje koploper, denk ik, uh, in die toepassing. Zo voor de ziekte van Parkinson, maar ook voor depressie en dwangstoornis. Maar die wordt steeds verder geperfectioneerd. Die, uh, dat, dat wordt steeds fijner. Er zijn andere methoden die, daar, uh, uh, die, dat, die dat nog beter doen. Die dat met een langere batterij doen. Maar nu is het, is het een techniek die nog voor hele specifieke groepen... binnen een bepaalde ja. ziekte gebruikt kunnen worden? Ja. Voor mensen die helemaal geen baat meer hebben bij bestaande behandelingen. en heel ernstig ziek zijn. Het is een vrij dure behandeling. Je moet ook echt. Het is een neurochirurg maakt ook een. een uh, boort een, een gaatje in, in de schedel. Daar gaat een elektrode in. Dus dat is eigenlijk een vrij indringende operatie. En dat doe je natuurlijk niet zomaar bij iedereen. Dat doe je bij mensen die echt geen enkel uitweg meer zien. Boort een gaatje in de schedel, moet dan precies een, een, een pinnetje, neem ik aan? Gaat een, een soort van plastic kabeltje in. Dat is vrij flexibel. En dat gaat dan om, ja, in de hersenen. En dan komt het dus ter plaatsen van waar je denkt dat er iets misgaat. Maar precies de goede plek moet dat zijn. Moet precies hoe plek plek je zijn. Ik, die de ja. beetje, de goede een plek. paar millimeter ernaast en dan werkt het niet meer. En vervolgens komen daar die draadjes aan de buitenkant uit. en dan zit er een kastje op iemands rug. Hoeveel? De draadjes komen, wel, die komen er niet uit. Die, die, die draadjes komen uh, uit hersenen natuurlijk. Die worden vastgemaakt aan een kabeltje. dat onder de huid weer wordt vastgemaakt aan een batterij. En die batterij wordt geïmplanteerd ter hoogte van de borststreek. Oké. Maar er zijn ook nieuwe technieken waarbij die batterij geminitariseerd wordt... en ter grootte van 2 eurocent in het schedeldak wordt geplaatst bijvoorbeeld. Goedemorgen. En die geven dan kleine pulsjes, dat systeem, naar precies dat gebiedje... waardoor iemand op termijn misschien ook niet meer depressief kan zijn... niet meer zal zijn, gelukkiger zal zijn wellicht. We, we willen niet mensen gelukkiger maken. Dus we hebben nu uh, bijvoorbeeld in, in Amsterdam... Uh, de AMC iets van een 17 uh, mensen behandeld. Uh, samen met Tilburg. Uh, met ernstige mensen met depressie. Die niet meer zien zitten. Die allemaal dood willen. Die alles gehad hebben. Ook elektroshocktherapie. Die enge therapie waar uh, mensen ja. dus geschokt worden. Niks helpt. En voorin is er geen enkel uitweg meer mogelijk. En daar kan je toch wel zien dat een aantal mensen daar echt fors mee opknapt. Die terug opnieuw willen leven, die iets zien zitten. Je zou kunnen theoretisch mensen gelukkig maken... maar dat willen we niet, want het gaat te ver. Het gaat erom dat die depressie genezen wordt. Niet dat mensen gelukkiger worden, want dat is een beetje een stap te ver. Maar wat je nu beschrijft is eigenlijk al fascinerend. Uh, wat je beschrijft is mensen die daadwerkelijk echt gewoon... zo diep in de put zitten dat ze uh, suicidaal zijn of waren... dat die met zo'n klein, kleine, maar met zo'n ingreep weer uh, uh, uh, een draai maken. Hoe kan... Hoe kan het in die hersenen zo gekeerd worden dat het proces weg is. Ja, dat, dat laat zien dat toch ook... voor die. Dat is een heel mooi bewijs, dat die psychiatrische stoornissen... Als je dan die nurture nature gedachten neemt, mind-brain... waar je zegt, het is allemaal omgeving, dat zal wel zijn. Maar met deze techniek kan je aantonen dat als je goed zit... en je hebt het goede gebied te pakken bij een heel ernstige depressie kan opheffen. En dat er dus inderdaad mensen... dat gaat razendsnel veranderen... van een zeer depressieve persoon... in iemand die opnieuw een prettig leven kan leiden. Maar er is, er is wel eens een, een Nederlandse hoogleraar... op de brandstapel gegooid... want hij veronderstelde <laughs> dat uh, homoseksualiteit... Uh, uh, en ik weet niet wat... Uh, uh, en dat, dat is dezelfde soorten... meneer van de hersenbank bedoelt. Nee, nee, nee, nee, nee niet hij. nee, Maar uh, dat homoseksualiteit wel eens... Uh, zijn oorsprong in de hersenen zou kunnen vinden. Of... Uh, uh, uh, uh, ernstige ziektes. Ja. Wel, uh, er zijn geen brandstapels meer... maar het, het zou natuurlijk nog wel eens kunnen gebeuren. Ik denk dat, dat de maatschappij wel op een andere manier... Uh, dit soort van boodschappen accepteert. Het is langzaamaan duidelijk geworden... onder andere ook door die meneer... ik denk dat het toch Dick Swaap is... die heeft proberen uit te leggen... dat heel veel van die dingen in de hersenen zitten. En dat is acceptabel geworden voor mensen... Dat er hersenafwijkingen zijn en dat je daar moet in ingrijpen als je mensen wil genezen. Ik, probeer, ik bedoel, de professor Buitenhuis trouwens. De, de... Oh ja, maar dat is niet de man, dat is een man die, die, die dat, dat hij iets anders vertelde. Het was over criminaliteit. Dat, sorry, het ging over criminaliteit. Ja. Dat, ja. dat was zijn punt. Ja. Um, is dat zo? Denk je, denk je nu met de kennis van nu, voor jou als psychiater, dat criminaliteit wel eens in de hersenen zijn oorsprong zou kunnen vinden? Nou, dat vind ik iets anders. Criminaliteit is dan een heel ander onderwerp. Dat vind ik een, een veel moeilijkere. Dat is geen stoornis, geen dysfunctie. Dat is uh, als afwijkend gedrag. En dat is toch meer tijds en cultureel gebonden. Wat wij nu criminaliteit noemen, was bijvoorbeeld 50 jaar geleden helemaal anders. Homoseksualiteit was een crimineel gedrag in de jaren 50 in Engeland. Dan werd je voor veroordeeld. Dat ja. zou nu niet meer zo zijn. Maar gevoeligheid voor normen en waarden, uh, een normatief gedrag, is iets wat in de hersen opgeslagen zit, toch? Maar alles zit in Goeders, de hersen. Opgeslagen. Uh, maar norm, normativiteit, moraliteit, wat goed en kwaad is... bestaat ook buiten de hersenen. Okay. Want als er geen hersenen zouden zijn... dan zou nog altijd iets goed of slecht kunnen zijn. Laten we even kijken naar een ander gebied... waar jij heel veel verstand van hebt. Uh, uh, en dat zijn dwangneuroses. Uh, wat, wat, wat, wat zijn voorbeelden van dwangneuroses? Uh, mensen die uh, denken dat ze besmet zijn met allerlei bacteriën. En die gaan voortdurend handen wassen... Niet 20 keer, maar 3, 4, zeshonderd keer per dag. Mensen die naar de parking teruglopen... omdat ze denken dat de autodeur niet goed is gesloten... en gaan controleren. Of deuren, ramen, vensters. Uh, dat, dat zijn de meest voorkomende dingen. Angst voor besmetting. Angst dat met iemand iets zou ik aandoen. Maar dat kan ook soms hele rare vormen aannemen. Bijvoorbeeld, uh, ik ken me een, een jongeman die bij ons kwam. Die is op vakantie geweest naar Zuid-Frankrijk. Zat aan een riviertje <kliek> in de zon... Prettig. en ziet daar een overhangend rotsblok. Hij gaat naar huis. En plotseling wordt hij heel bang, want hij denkt... van verdorie, ik heb dat rotsblok gezien. Dat zou wel eens op iemand zijn hoofd kunnen vallen. En ik heb dat gezien, moet ik daar niet iets aan doen? En hij voelde zich meteen verantwoordelijk voor dat rotsblok... En van de een op de andere dag ontwikkelde hij een obsessie met dat met rotsblok. Hij is daar jaren over gaan nadenken. Burgemeesters gebeld, heeft daar iets willen aan doen, dat rotsblok te verwijderen. En dat was een, een enorme obsessie met, die, met dat rotsblok dat zou kunnen vallen. Dat is een beetje apart. Maar in principe kan alles een soort van obsessie worden. Een idee dat in je hoofd aanwezig is, dat je onzinnig vindt, maar niet van je kan afzetten. Maar hier zit toch wel een soort van charmante kant aan. Want uh, misschien heeft hij wel gelijk. Misschien is het inderdaad een rotsblok wat op scherp staat en wat hij als buitenstaande wel ziet. Ja, dat zou kunnen, uh, maar het feit dat, dat je daar zo geobsedeerd mee bent... dat je dus meer dan zes uur per dag daaraan denkt, niet van je kan afzetten... en ondanks wat alle andere mensen zeggen, daar toch wel blijft in geloven... maakt het een beetje lastig voor jezelf om je heen. En het zit in het dwangmatige dan? Het zit in het dwangmatige, en dat is inderdaad wat, wat je zegt, de essentie. Je voelt je gedwongen om iets te denken of iets te doen... terwijl je goed beseft dat het overdreven is. En dat is een heel, heel onprettig gevoel. Wat gebeurt er in de hersenen op zo'n moment? Als iemand dwangmatig is, dan zie je dat bijvoorbeeld de nucus accumbens, onder andere... de caudatus, dat is bepaalde circuits in de hersenen overactief worden. Die zijn veel te veel aan het vuren. Die, die zorgen ervoor dat mensen voortdurend geprikkeld worden, die ene gedachte. Mensen kunnen zich niet meer van afzetten. Ze worden zeer maar dat aangezet. zijn hersengebieden waar normaal gesproken wat wordt geregeld? Uh, daar wordt um, bijvoorbeeld gewoontevorming geregeld... Uh, het feit dat je een bepaalde gewoonte uitvoert... Dat wordt geregeld door bepaalde hersenstructuren. Dus als je fietst en je begint aan je schoonmoeder te denken... dat je toch nog een cadeautje moet kopen. Maar je valt niet van je fiets, je blijft gewoon doorfietsen. Dat komt omdat je lichaam een bepaalde gewoonte uitvoert... zonder dat je bij nadenkt. Maar als je, je heel schuldig voelt, dan val je misschien wel. Dan val je toch. Dan is er iets mis mee denk ik. Maar hoe dan ook, dat kunnen wij als mensen... omdat wij een gewoonte kunnen uitvoeren dankzij bepaalde hersengebieden... die dat automatisch voor ons doen zonder er moeten bij na te denken. Nou, dat soort van dat kan gestoord worden. Dat geraakt, dat geraakt eigenlijk overhit. En mensen die bijvoorbeeld hun handen moeten wassen... die blijven doorgaan met hun handen wassen. Dat stopt niet meer. Dus die, die gewoonte neemt een te, ja, een te stevige vorm aan om het zo uit te drukken. Maar het is ook omdat mensen zichzelf dan in een bepaald patroon weten te dwingen. Een keer handen wassen is de eerste keer goed, maar de tweede keer niet meer en de derde keer ook. Moet ja, het... het is een soort van eigenlijk kan je het zeggen een soort van afhankelijkheid. Je begint iets te gebruiken. Je begint dus je handen te wassen. Het helpt, want het vermindert de angst. Ik, be, ik ben bang dat ik besmet geraakt geraakt met bijvoorbeeld aids. Ik was mijn handen twee keer en van, pff, nu ben ik er vanaf. De volgende dag sta ik op. Op neem die gedachte van, ik zou aids kunnen hebben. En ik ben mijn handen acht keer te wassen. Want ja, ik ben toch niet zeker dat zes keer wel helpt. En zo blijft het door en door gaan. Totdat je eigenlijk in een proces komt, zoals bij afhankelijkheid... dat je je handen moet wassen, alleen maar om nog normaal te kunnen leven. komt dit soort gedrag voor bij... Volken die wij primitief noemen, mensen die niet in een geciviliseerde omgeving wonen? Ja, komt voor bij alle volkeren over heel de wereld. Het is echt typisch zo'n hersenaandoening, omdat het niet uh, afhankelijk is van een bepaalde culturele vorm. Maar speelt ook niet de omgeving een rol, druk een rol, prestatie een rol, uh, de gedachte wat goed is en wat slecht is, zijn dat geen dingen die een rol spelen? In het ontwikkelen van, van dwangneuroses? Niet voor dwangstoornissen. Nee. Ja, je hebt een natuurlijk een bepaald normbesef. als iemand. Uh, het valt op dat mensen met dwangstoornissen... ...moreel heel perfectionistisch zijn. Dat ze willen voldoen aan een bepaalde norm... ...dat ze een groot, groot verantwoordelijkheidsbesef hebben. Dus in dat opzicht zou je wel kunnen zeggen dat dat een rol speelt... Maar het is niet zo dat een bepaalde cultuur uh, tot meer dwangstoornissen leidt. Alhoewel, ja, misschien, misschien zou het in Japan wel iets meer kunnen voorkomen... waar meer aandacht is voor rituelen en perfectionisme. En in een zo zo'n samenleving komt dat meer voor? Is, is het ook echt zo dat daar meer voorkomt of zou het meer voor kunnen komen? Wel, vanaf hoe je het definieert natuurlijk. Uh, in principe zou het... Kan het je, je zou kunnen zeggen, het komt misschien meer voor... maar het valt minder op, want het zit binnen de normaliteit... Wat wij ook zien is dat veel mensen nu heel makkelijk hun handen beginnen wassen. Omdat wij een idee hebben gekregen dat het ook belangrijk is om allerlei ziektes te vermijden. Dus hoe meer de maatschappij zijn handen wast, hoe minder die dwangstoornissen duidelijk zijn. Je hebt mensen die 14 keer uh, hun uh, shirt uittrekken uh, en 14 keer ophangen. Uh, uh, en dat heel normaal vinden. Uh, kun je met... Uh, um, met de kennis die er nu is over wat in die hersenen gebeurt... kun je, kun je dat nou bestrijden zeg maar, met, met, met ingrepen van buitenaf? Dat kan je, ja, je kan uh, medicijnen natuurlijk gebruiken. Dat is de meest voorhandliggende voor stap. Uh, voor dwangstoornissen. Maar dat is een soort atoomboom dan? Medicijnen? Ja? <coughs> in welk opzicht een atoombom? Dat dat uh, over een heel <coughs> groot gebied van de hersenen een invloed heeft? Ja, dat is niet specifiek. Dat gaat over de hele hersenen. Dat is juist. We zijn nog niet in staat om dat echt te brengen waar we het zouden willen hebben... Dus dat is een, in dat opzicht een atoombom. Um, maar het is wel een, een goed middel. Mensen die dwangstorie's hebben of een depressie... Die kunnen makkelijk tussen de 40 of 50 procent van hun klachten kwijtraken... als je het goed doet. Voor de mensen bij wie het niet helpt, kan je nog, uh, hier is ook nog gedragstherapie. Dat is een soort van uh, aanleren om dat gedrag af te leren. Dus ga je mensen proberen samen met een psychotherapeut... voor te zorgen dat het handenwassen toch niet zo effectief is. Dat gaat ook. Dat is ook heel, dat is ook heel goed. En als het allemaal niet helpt, dan stap wij over. En inderdaad, naar die elektrische stimulatie. Dan gebruik je die elektroden. En die stop je dan in het hersengebied waar het fout gaat. Als je, als je kijkt naar, naar, naar jouw vak, de psychiatrie... <coughs> je hebt de psychiatrie en de psychologie... Uh, die beide op een andere manier kijken naar, naar stoornissen en afwijkingen... die op een andere manier insteken om tot een oplossing te komen... Kun je nou zeggen dat dat de medische kant aan het winnen is? Um, maar ik weet niet of dat ook daar die tegenstelling zo, zo strikt is. Het is eigenlijk iets heel technisch. Hè. Een psychiater is een dokter, dat is een arts. Die heeft dus uh, zes jaar, zeven jaar geneeskunde gedaan. En daarna specialiseert hij zich nog eens vijf jaar om met patiënten te werken. Psychologie is gewoon een andere studie. Dan doe je vier, vijf jaar psychologie. Je kan allebei mensen behandelen. En het idee dat de, psycholoog... de ene praat en luistert... en de andere meteen er pillen in stopt... dat is een beetje achterhaald. Want ze doen eigenlijk allebei hetzelfde. Dan gaat het uit van een, uh, een belang van de hersenen. En je ziet dat die vakgebieden... heel sterk met elkaar beginnen samen te werken. Maar de psycholoog is geïnteresseerd in processen. Kijkt naar waarom iemand geworden is zoals die is. Kijkt naar de buitenkant van waar iemand is. En de binnenkant van iemand hoe iemand is. Mm -hmm. De psychiater kijkt... Meteen naar die schedel die kijkt, die wil eigenlijk meteen die schedel virtueel lichten en denkt: Hé, hey, wacht even, ik zie daar een stofje wat ik niet helemaal vertrouw. Er zit een vlekje daar in je hersenen. Ja, nou, dat is toch in realiteit niet niet helemaal zo. De, de meeste mensen die bij ons met die stimulatie werken, zijn eh, trouwens psychologen, dus dat, dat is toch heel sterk veranderd. Je hebt nu het, het vakgebied neurowetenschappen, cognitief neuroscience. Ja, dat is een vakgebied waar psychiaters, psychologen, fysiologen, elektrofysiologen allemaal samenwerken aan éénzelfde grote probleem. Hoe zit het nu precies in de hersenen? We gaan zo uh, verder praten over de hersenen en uh, ook wat er morgen gaat gebeuren allemaal uh, in de balie is in Amsterdam. Hè? In de Rode Hoed denk. Oh, de Rode Hoed, neem ik wel. In de Rode Hoed in Amsterdam, uh, het... Uh congres wat daar plaatsvindt. Damian, Dennis, hoogleraar psychiatrie aan de UvA. Dat had ik trouwens niet gezegd. Dat had je zelf wel gezegd. Maar de Universiteit van Amsterdam, daar ben je aan verbonden. Ja. Um, je hebt muziek meegenomen. Uh, wat voor muziek heb je meegenomen? Misschien wil ik het ook om het eerst even te vertellen. Ja, maar ik had er een paar suggesties gedaan. Um, de ecstasy van God hoor ik in mijn... Uh, of Gold hoor ik. Ecstasy van... Enio Morricone. Van Enio Morricone. Ja, dat is, vind ik een persoonlijk een prachtig nummer. Omdat het... Uh, op een, ook het filmische stuk het is eigenlijk filmmuziek. Het hoort bij um, uh, The Good, The Bad, The Ugly. En het speelt zich af op wanneer een van de hoofdpersonages in staat... of bijna een schat zal vinden, heel veel goud. En hij rent rond op een, op een kerkhof. En hij raakt helemaal overstuur door de wilde fantasie die hij krijgt... bij de aanblik van de mogelijke centen die hij zal vinden. En het was de meest afgelopen. Damian Dennis, hoogleraar psychiatrie aan de UVA, is mijn gast. na aanleiding van het uh, congres morgen. Uh, dat in Amsterdam gehouden wordt. Um, dit, dit soort mooie muziek doet, muziek doet ook iets in je hersenen. Ja, absoluut. Ja, zeker. Maar ook dan, dan vliegen de stofjes weer over ja, en weer? Dan vliegen de stofjes heen en weer. Ja, dat kan heel veel doen. <clears throat> je kan er somber van worden, je kan er uh, gelukkig van worden. Het speelt een heel belangrijke rol. Het raar is dat je van muziek het ene moment van dezelfde muziek het ene moment heel vrolijk kan worden, het andere moment ook wel droevig zou kunnen worden. Ja, <hums> zeker. Dus dan blijkbaar zijn er ook weer andere omstandigheden waardoor het ene keer het naar links gaat en het andere keer naar rechts. Ja. ja, het is niet alleen de muziek natuurlijk. Je hebt inderdaad andere omstandigheden. Als je heel verdrietig bent, dan wordt het moeilijk om je daaruit te halen, alleen met een beetje muziek. Als je naar, naar, naar <hums> uh, uh, de gebeurtenis in onze hersens kijkt, uh, Freud zei: wij zijn uh, veredelde dieren die onze drift achterna lopen. Ik vraag me ook zo langs, in toenemende mate af of in ieder geval een deel van niet waar is. Want je hersenen zijn blijkbaar ook autonoom in veel opzichten. Ja, die zijn autonoom. Die doen dingen en het lijkt alsof we daar soms naar staan te kijken. Zo'n belangrijk experiment geweest van meneer Liebet. <tie> Tien jaar geleden die heeft aangetoond dat als je een bepaalde beslissing neemt... of als je denkt dat je een beslissing neemt... dat die eigenlijk al een paar milliseconden vooraf je hersenen is genomen... Dat was een enorme schok. Als je dus op een knopje wil drukken, dan heb je hersenen die beslissing al genomen. En het is pas achteraf dat je zelf als persoon weet dat je op dat knopje gaat drukken. Geef, geef eens een voorbeeld daarvan. Nou ja, dat is het voorbeeld bijvoorbeeld. Je vraagt om iemand, je doet een testje en je zegt je moet op een knopje drukken op een bepaald tijdstip. En dan meet je in de hersenen wat er gebeurt. Dan zie je in de hersenen dat de actie al genomen wordt, dat er al een beslissing is genomen om dat een kopje te drukken... en dat je pas achteraf beseft dat je dat ook gaat doen. Dus het bewustzijn van die act loopt een paar milliseconden na... de eigenlijke act die al in je hersenen zit. Dat maar je hebt het niet over, over de fysieke actie, want er zit ook nog een nee, tijd... Nee. tussen het signaal van je hersenen naar, naar ja, je vingers. Ja, dat is, gaat wel dat heel bedoel snel. je niet? Het nee. gaat, gaat puur tussen het moment waarop je denkt... nu heb ik een beslissing ja, genomen. Maar als je, zelfs als je aan het praten bent, is het heel lastig om te achterhalen wat je gaat zeggen. Het is alsof je hersenen voor jezelf praten en je achteraf pas beseft wat je gezegd hebt. Maar dat is heel frustrerend. Dat is heel interessant. Soms dan rollen de woorden de een en de ander uit je mond... Ja. Uh, terwijl je een, uh, een, een halve dag later alleen maar aan het bent... bij wijze van spreken. Ja, dan is het niet goed met de hersenen op dat moment. Meestal door alcohol. Ik heb geen druppel gedronken. <laughs> maar dat kan dus zomaar gebeuren. Ja. Maar ook, ook door, door, door, door niet door chemische omstandigheden, zeg maar. Ja dat, kan, ja, dat kan zeker zomaar gebeuren. Omdat uh, hersenen inderdaad een zekere autonomie hebben. En uh, dat maakt het voor ons als persoon lastig. We hebben niet het gevoel dat wij heer en meester zijn... over wat wij zijn en wie we zijn. En als je daar echt over nadenkt, dan wordt dat zeer problematisch. Want wie ik als persoon ben... wordt voor een groot stuk ook door de hersenen bepaald. Wat ik zie in de wereld, bepaal ik zelf niet als persoon... maar wordt door de hersenen voor mij bepaald. De kleuren die ik zie wat ik hoor, wat ik ruik, dat zit allemaal in de hersenen. Door genen, door ervaringen. En die zorgen ervoor dat ik dat zie wat ik wil zien. Ook omdat je van alles wat je om je heen ziet, maar een heel klein deel ziet. Precies, ja. Je haalt er iets uit. En ik haal er niet iets uit, mijn hersenen halen er iets uit voor mij. Dus in dat opzicht ben je een beetje een toeschouwer van jezelf. Je leeft met je hersenen mee. En daarom zou je kunnen zeggen, ik ben mijn brein. Of mijn brein is datgene eigenlijk wat ik ben. Ja, het is precies. Het is omgekeerd. Mijn ja. brein, brem, ik, ik ben mijn ja, brein, niet, mijn brein zeggen, is ik. Ja, mijn brein is ik. Dat is zo is het eigenlijk. Ja. Want de beslissingen worden voorgekookt. Ik hobbel ja. daar een milliseconde achteraan. Ja. Uh, en alle, alle observaties en andere dingen... worden eigenlijk door mijn hersens ook gepre voor voorgekookt. Ja. En die komen dan ook tot mij. Ja, inderdaad. Maar het, het brein wikt en beschikt? In een bepaald opzicht wel, ja. Ik zeg in een bepaald opzicht, want dat is natuurlijk niet helemaal zo. Je kan wel degelijk een bepaalde keuze maken. Je, maar dan kan je ook weer de vraag stellen... maar die keuze die je maakt, die komt ook van je hersenen... dus die, die kan je al mee impliceren. En dat heeft wel een enorme, enorm gevolg natuurlijk. Want als je hersenen dingen beslissen... wie ben je dan nog als persoon? Kan je dan nog wel een vrije keuze maken? Heb je wel iets te zeggen in je leven? Kan jij wel de partner kiezen die je wilt? Of heb je de hersenen die voor jou gekozen? Waarschijnlijk wel dus. Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk hebben de hersenen al bedacht... dat ik op een gegeven moment een partner tegen zou komen... Uh, met, met die en die uh, eigenschappen en die en die buitenkant. En ja. dat moet er maar worden. En Freud zou zeggen dat hij op je moeder lijkt. En anders zouden ze zeggen dat die hersenen dat bepaald hebben. Ja, ik kies voor mijn hersenen. <lacht> Sorry, man. <lacht> ja. ja, goed. Wat, wat, wat is de boodschap die je uh, morgen? Want je gaat morgen ook, ook uh, praten. Je mag ook op het podium zitten... Je zit op het podium, morgen? Ja, ik, ik mag uh, een beetje dirigeren. Dus, uh, de, de, de, ja, het is een geweldig mooi programma, denk ik. Ze hebben het ook mooi aangepakt. Het is niet zo'n saaie klassiek symposium... waar mensen die heel intelligent zijn lezingen geven en anderen luisteren. Het is heel uh, interactief. Uh, we hebben uh, fleek de Jonge, die op het einde nog met humor... Uh, depressie en geluk aan elkaar praat. Maar voordien een aantal experten die iets vertellen over de hersenbank. Maar ook een debat... Met onder andere Dick Zwaab, de man die het allemaal heeft opgericht. Uh, een psychiater, Erik Ruwe en Meike Bartels. Zij is uh, een genetische expert. En daar wordt uh, de vraag naar voren gebracht wat een depressie is. En dan kan het publiek ook vragen formuleren en interageren met deze experten... die dan uh, zullen vertellen hoe het allemaal elkaar zit. Ja, mensen kunnen ook vragen van tevoren via internet ja, uh, doorgeven. Ja. Uh, wat, wat hoop je dat dat een belangrijk iets zal zijn? omdat het één ding zijn die mensen meenemen als ze... Naar huis gaan morgen? Nou, ik hoop dat mensen beseffen dat uh, iets als een depressie dat, uh, dat, dat gewoon een ziekte is. Zoals eender welke andere somatische ziekte, zoals diabetes, mellitus, suikerziekte. Uh, en niet iets heel aparts, omdat het van de hersenen komt. Dat is toch nogal een besef dat een beetje moet groeien bij de mens. Er is een, een zekere taboeering over psychiatrie, jammer genoeg. Psychische ziekten zijn gewoon ook ziekten, maar dan van de hersenen. Dus dat is denk ik de eerste, de eerste belangrijke boodschap. Mensen kunnen depressief worden en het is niet omdat ze dat zelf willen... of lui zijn of verkeerd. Dat zit ook voor een groot stuk in die hersenen. En dat is meteen ook de tweede boodschap. Psychische aandoeningen zijn ook voor een groot stuk hersenaandoeningen. Niet alleen maar, maar ook voor een groot stuk. En ik hoop dus dat de mensen dat inzien... en daarna ook inderdaad dat kaartje invullen... en zoals ik dat zelf ook moet doen, zich registreren voor de hersenbank... en netjes achteraf hun hersenen doneren aan die bank. Gaan we ooit nog meemaken dat hersenen getransplanteerd kunnen worden? Dat, uh, dat lijkt mij wel vrij lastig... maar uh, omdat je dan toch wel heel veel uh, kabeltjes aan elkaar moet knopen... Um, maar er zijn wel mensen die beweren... dat je eigenlijk niet de hersenen fysiek zou kunnen transplanteren... maar dat je een soort van kaart kan maken van al die hersenverbindingen. Die stop je in de computers. En zo zou je virtueel je hersenen kunnen nabouwen in een computer. Stel dat je elke hersencel kan tekenen met elke verbinding. Dus je een enorm grote computer voor nodig. Je stopt jouw hersenen daarin. Je gaat al die verbindingen gewoon natekenen. en je verbindt elkaar virtueel in de computer. Dan heb je in principe jouw hersenen wat dan in de computer. En zo zou je eeuwig kunnen leven. Maar dan zou je dus een tweede frank krijgen die ja, gewoon op de harde schijf precies. doorleeft. Ja, ja. Nou, ik weet. Dus de mensen zijn daar nou heel blij en gelukkig van gaat worden. <laughs> maar het is wel een aparte gedachte. Ja. ja. Goed, nou ja, dat, dat, dat is ook een reden om een tik te ontwikkelen. In ieder geval een tik om uh, daar ja. niet bij me te zijn. Ik wil straks in het, uh, in het tweede uur uh, praten over: uh, datgene wat we straks ook over hadden over dwangneuroses. Dat lijkt me al aardig uh, om, uh, als jij er niet meer bent, even door te praten met de luisteraars. En mijn vraag aan u is of u last heeft. Van, van een tik, van een dwangneurose... van iets wat op een bepaalde manier steeds maar weer moet gebeuren... Bel ons op 0800-1121. 0800-1121. Um, dat is het gratis nummer van Kazeluna. Casaluna@ncv.nl is ons mailadres. Uh, Twitter kan uh, hashtag kazeluna of hashtag Dumosh. Dat dus zometeen. In het tweede uur van Casaluna. Ik, uh, ik wil je heel hartelijk danken voor uh, het mini-college. Dankjewel. Veel succes. Heel bijzonder. Heel veel succes morgen uh, met het congres van de Nederlandse hersenbank. Damian, Denise, hoogleraar psychiatrie aan de UvA. Dank dat je hier was. Dank je wel. Ja,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 Wordt die vrouw bij jou? Dat is de verpleegster. Die werkt hier. Je ja, houdt me voor de gek, ja, ja. Oh. Wat een mooi cadeau heb ik dat van jou gekregen. Mm -hmm. Dank je wel, Camilla. Lisbeth. Mama, ik ben Lisbeth. Camilla is mijn zus. Oh. Ja. Weten die journalisten je ook al hier te bereiken? Dit was geen journalist...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 Ik heb net een afspraak gemaakt om morgen naar Hidebee af te reizen om iemand te ontmoeten. Helemaal naar Hedeby? Ja. Op tweede kerstdag. Ja, het is nogal dringend. Hmm. Annika, ik moet even bellen. U hoorde onder andere Victor Reinier, Johanna Terstegen, René van Aste en Ariane Schluter. Bewerking.